Hallo. Welkom terug. We zitten ergens tussen 25 en 26 februari in en zijn nog steeds wakker. En we vinden het erg leuk dat u dat ook nog bent. Of u nu aan het werk bent of gewoon niet kunt slapen. We houden u nog een uur lang gezelschap in deze nacht. Dat doen we met live muziek van The Boys Named Sue. De tribute band van Johnny Cash. En we blikken terug op de Champions League avond. Dat zo meteen. Maar we beginnen met pasgeboren leven. Want met het mooie weer van de afgelopen dagen heb je zin om de natuur in te gaan. Dit kon afgelopen zondag in... Daar kwam-ie biezenmortel. Daar werd een heuze lammetjesdag georganiseerd. Schaapsherder Bert van Ennedonk is initiatiefnemer Bert... Bart, sorry Bart, goeienacht. Hallo, goeienacht. Hoeveel lammetjes zijn er dit jaar bij jou geboren? Uh, 300. Wow, 300? Ja. Dat is toch ontzettend veel. Normaal worden ze toch nooit zo vroeg in het seizoen geboren? Nou jawel, ik, heb, uh, ik werk met een kudde schapen in de loonzand Duinen. En die is uh, 340 schapen groot... En uh, ja, ik zet bewust eigenlijk de ram vroeg bij de kudde, zodat uh, de lammetjes in uh, januari, februari en maart geboren worden. Zodat als ik in april weer de haai op ga, dat alles weer, uh, weer geboren is en mee de haai op kan. En Nou zijn ze natuurlijk ontzettend schattig op dit moment, dus ik begrijp dat het voor het publiek aantrekkelijk is. Maar waarom zou je ze als herder er nou bij halen? Waarom wil je al die mensen erbij op de Lammetjesdag? Nou, ik kom natuurlijk door het seizoen heen uh, op de hei veel mensen tegen en maak, uh, maak kennis met veel mensen en uh, vertel over mijn vak. En uh, ja, zodra dat uh, mensen horen dat er lammetjes geboren zijn, dan willen ze allemaal graag komen kijken. En uh, nou, ja, die gelegenheid bied ik ze dan en ik maak daar ook dankbaar gebruik van om mijn, uh, om mijn vak eigenlijk te promoten. Nou ja, het is vooral, uh, vooral uh, kijken natuurlijk, hè, uh, hoe... Uh, hoe de lammetjes in de stal en in de wei uh, rondlopen. En ik heb ook in de stal zeg maar, uh, wat dingen aangegeven over, uh, over het werk... en, uh, en hoe dat, uh, de zaken verlopen ja, um, Ze worden echt heel vroeg geboren in die zin. Je zet ze die randen bewust vroeg bij, zodat ze vroeg geboren worden. Um, maar dan moeten het lammetjes, nog, zeker als het wat kouder is, heel lang binnen blijven. Is dat niet juist onhandig? Kun je ze niet gewoon lekker in de, in de wei, in, op de hei, laten geboren worden? Ergens in mei of april of maart? Ja, nou, op de hei is niet uh, zo praktisch als je 300 lammetjes krijgt, <laughs> want dan kun je het uh, niet zo goed meer volgen. Maar voor die lammetjes is het geen enkel probleem. Uh, die lammetjes die kunnen eigenlijk ook in de winter buiten geboren worden. Uh, we doen dat in de stal, omdat dat gewoon uh, wat praktischer is. Maar uh, de lammetjes gaan ook vrij snel uh, naar buiten. De eerste die gaan, uh, ja, zeg maar binnen, binnen drie tot vijf dagen, uh, staan die alweer uh, hmm. weer buiten. En gaat dat dan hetzelfde als bij de koeien? Want dan heb je het fenomeen de dansende pinken. De, de, de koeien die voor het eerst naar buiten gaan maken allemaal rare sprongen omdat ze niet weten waar ze terecht zijn gekomen. Doen lammetjes dat ook? Ja, doen lammetjes ook. dat doen ze zelfs in de stal. Als ik, als ik de hokken weer op, opstrooi met vers stro, dan, dan rennen ze ook door de hokken heen. Maar als ze buiten de ruimte krijgen, ja, dan springen ze door de wei. Ja. Ja. Bij mijn ouders thuis hebben we ook schapen. En eigenlijk vind ik dat hele saaie beest. Alleen de lammetjes zijn eigenlijk leuk, toch Bart? Die zijn okay. nog speels. Nee, maar vind je dat eigenlijk ook niet? Een schaap zelf, als hij wat ouder is, prachtig voor de wol en een, een mooi dier, hoor daar niet van. Maar ze zijn een beetje saai ja ik vind, ze, ik vind ze zeker niet saai. Ik ben er natuurlijk elke dag mee, mee op pad in het seizoen op de hei. En het is een uitermate geschikt dier om, ja, om de natuur zeg maar, mee in stand te houden. Ja, want dat, dat doe je echt. Hè? Het is niet dat je gewoon aan het paranderen bent over de hei... met kijk eens wat een mooie kudde. Het is ook heel nuttig wat je aan het doen bent. Nee, ik word uh, ingehuurd door uh, natuurmonumenten... om dus de loons en, en de deinen te begrazen. En die schapen die grazen eigenlijk... Uh, het bomen opschot weg, zodat, uh, zodat het, uh, de oppervlakte open blijft. En uh, we gaan de vergrassing tegen. En de hei, die die schapen als het ware, waardoor die hei weer jonge uitlopers vormt. En zodoende in standen blijft. En uh, ja, we zorgen dus ook dat, uh, dat de vlaktes open blijven zodat stuifzand kan blijven waaien. Ja, ja. En uh, nu is het natuurlijk prachtig weer geweest de afgelopen tijd. Betekent dat ook dat je eerder uh, de hei opgaat? Nou, in principe begint het brughaanse uh, altijd uh, begin april... maar er kan besloten worden om eens één of twee weken eerder te beginnen... vanwege het zachte weer. Hm. En, en tot die tijd kunnen mensen dan nog de lammetjes komen bekijken... of zijn de deuren nu dicht? Nou, het is niet zozeer dat de deur dicht is... maar ik heb bewust een lammetjesdag georganiseerd... Om, uh, om iedereen dan te kunnen ontvangen. Hm. Als, uh, ik ben niet, niet altijd uh, in de stal. Ik heb ook nog andere schapen buiten in de wei staan. Dus ik ben uh, ook uh, onderweg... Hm. En ja, dan kan het niet zo zijn dat iedereen de stal binnenloopt. Inmiddels al 300 lammetjes. Hoeveel komen er nog bij? Of heeft iedereen, hebben alle schapen gelammerd? Ja, het is, het is allemaal achter de rug. Het is allemaal klaar? Ja. Nou, kijk. En dus een ontzettend leuk en schattig gezicht. Bart van Eckendonk, initiatiefnemer van de Lammetjesdag. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Maakt het 7 over drie. Op de achtergrond hoorde u al het stemmen van de gitaar... want ze zijn bij ons te gast. De boys named Sue... En ze spelen allemaal liedjes van Johnny Cash en ze mogen met ons gaan bepalen wat er wel of niet belangrijk was op ja. 25 februari. Nou, op dit moment is het vooral heel belangrijk op 25 februari dat de gitaar nog even goed gestemd wordt. Ja, is goed hoor. Ja? ja joh. Nou, kom dan vooral gezellig aan tafel zitten dat, uh, voor de mensen die uh, niet naar de webcam kijken of eigenlijk geen beeld hebben van radio is Misschien wel leuk. We zitten in een studio, een afgesluiten cabine... met een grote tafel met allemaal microfoons en een heel klein hoekje... waar we altijd net genoeg ruimte hebben om een band neer te zetten. Er wordt gezwaaid, die camera is het. Ja. Dag. Bij het rode lampje. Of ja. niet? Hoi. Ik weet het niet eens meer. Goed, en nou alles wordt gezwaaid. Jongens, hartstikke leuk dat jullie zijn. Jullie zijn wakker, wij zijn wakker. En um, daarom gaan we nog één keer het nieuws doornemen. Het nieuws van dinsdag 26 februari. In het onderdeel weten of vergeten bepalen wij... en eigenlijk jullie dus wat we over een week nog willen weten, of over een maand of over een jaar... en wat we mogen vergeten van deze dag. En dat doen we okay. niet alleen, dat doen we echt met jullie. Met The Boys Named Sue. Jullie hebben de eer. Jullie zijn degene die van ons wakker zijn gebleven. Het, het, weten van het geweten van Nederland Het geweten van Nederland. Wauw. Ik leg de verantwoordelijkheid bij deze zo, niet fysiek, maar bij jullie neer. Ja. Ik voel het als een eer. Oké. Okay. Uh, laten we beginnen. Er zal vanavond ongetwijfeld veel gebeld zijn in Politiek Den Haag. Christen-uniforman Arie Slob gooide namelijk nogal een knuppel in het hoenderhok. Honder, door bij het programma 1 op 1 aan te kondigen dat hij zijn steun aan het kabinet gaat intrekken... als de strafbaarstelling illegaliteit door de Kamer komt. Op het moment dat men ons uh, niet tegemoet komt en, en zegt van... nee, wij gaan hier gewoon onverdrood ermee voort... Dan, uh, dan heeft dat inderdaad gevolgen ook voor de wijze waarop wij het kabinet tegemoet zullen gaan treden. Maar Met wetten waarvan u aanvankelijk heeft gezegd, die steunen we. Dat zou kunnen dat u dan in de Eerste Kamer zegt, nee, ook dat niet meer. Ik kan meer. dat niet uitsluiten. Arie Slob dus, hij zegt... Uh, als je ons niet helpt bij de strafbaarheidstelling illegaliteit... help ik jullie niet meer. Denk je dat dit een, een kwestie is waar we het morgen overmorgen over nee, een week... Nee, van... dit moeten we heel snel vergeten. Want? <lacht> dit is, ja, het is nieuws en het is, uh, morgen is het weer vergeten. Morgen oh, is er weer een, heel andere, een hele andere opwinding. Maar hij Den zegt Haag. dus, als, als, we, als dit er doorheen komt... dan gaan we het kabinet misschien wel opblazen. Of tenminste een groot probleem ja, geven. Dat is toch ook, uh, dat is toch ook wel oké? Okay? Ja? Ja, ik vind het natuurlijk een heel zwaar onderwerp. Hè, die illegaliteit. <laughs> dat is natuurlijk allemaal heel dramatisch wat er allemaal gebeurt. Je hebt het namelijk over mensen. Ik vind alleen dat Arie Slop zichzelf nu wel heel erg belangrijk maakt. Ik denk dat het meer een politiek instrument is. Ja, dat even... natuurlijk. Het is even laten zien wie de grootste piemel heeft. En dat is het. En ja. is dat Arie Slob? Ik denk nou, jij niet. had het over een knuppel in het hoenderhok. Dus in het <laughs> hoenderhok zal hij wel een flinke knuppel hebben, ja. Nou, maar vergeten dit. Wat mij betreft wel, Als okay. ja. ja. ja. dus ik dat muziekje ik, ja, het ja. erbij kwam, dan had ik het meteen gezegd. Ja, ja wacht, wacht maar tot je zegt dat we het moeten onthouden. In Oeganda is het uh, verboden om homoseksueel te zijn. En vandaag stond er zelfs een lijst met 200 namen in een Oegandese krant van mensen die homoseksueel zouden zijn. Nederland geeft deze mensen hulp en zal soepel omgaan met asielaanvragen van homoseksuele mensen uit Oeganda. Hoe dat werk legt staatssecretaris Steven zelf uit. Nou ja, als je zegt dat je homoseksueel bent uit Oeganda... dan zal dat in de meeste gevallen leiden tot een inwilliging... van een verzoek om een verblijfsvergunning. Tenzij het echt op voorhand vaststaat dat je niet uit Oeganda komt... of het zeer ongeloofwaardig is dat je homoseksueel bent. Maar anders zal inwilliging plaatsvinden. Dat is, dat leidt, dat leidt, daar leidt dit toe. Uh, the boy is named Sue... Uh, jullie hebben wel eens het, uh, het verwijt gekregen... of de vraag gekregen of... Nee, je geen dan... verwijt. Nee, dat vinden wij in een hele fijne doelgroep om ja. voor te spelen. Uh, dat is absoluut niet de, de, de goede titel dan. Maar jullie hebben, jullie hebben wel eens gehoord dat jullie misschien, dat mensen dachten... dat jullie misschien een ja. uh, band waren met een regenboogvlag. Ja, The Garden Boys Named Sue. The Garden Boys <laughs> Named <net. laughs> Maar dus eigenlijk is de vraag aan jullie... Um, is dit iets wat, waar het even goed aan doet? Ja, dat denk ik, dat denk ik wel... Dat, dat, uh, ik, ik, ik, vind het, uh, ik vind het een grove schande dat er uh, anno 2014... in een land als Afrika, of ook Og in Afrika... Dat, dat zoiets nog kan gebeuren. Ik, ik had toch wel een beetje gehoopt... dat ook Afrika de 21 ste eeuw binnen was uh, uh, gekomen. En, uh, we hebben het eigenlijk allemaal te danken aan de Engelsen. Uh, de Engelsen hebben die regeltjes in Afrika geplant. En daar, daar houden ze zich nog steeds mm. netjes aan. Maar ik, ook zo erg dat ze activistisch in een krant gaan zetten. Dit zijn de ja, mensen. Ja, het uh, is een grove schande. Het is echt een grove schande. Bedoel, ja. het, het zou geen geheim moeten zijn wie wel of niet homo is. Het zou niet eens een issue moeten zijn. Ik vind het totaal oninteressant ja. wat iemand zijn seksuele geaardheid is. Maar dat wij dan als Nederland zeggen, oké, okay, als je aannemelijk kan maken dat je inderdaad homoseksueel bent uit Oeganda, dan wordt, er, wordt het versoepeld, verstandige keuze? Ja, vind ik wel. Ik, we moeten ik vind gewoon dat we voor elkaar moeten zorgen. En als die mensen daar uh, 17 jaar de gevangenis in gaan of levenslang... Ja. Dan, uh, dan, dan moeten we ze hier naartoe halen. Want dus dit je... zeker niet vergeten? Nee. Niet nee. vergeten. Ik weet niet of jij het met me eens bent, Sue. Oh. Het is al te laat. <laughs> dat is de volgende voor jou. De Olympische Spelen zijn voorbij, maar er wordt ook nog genoeg over gepraat. Niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika. Staatsco schaatscoach Jillert Adema, die had tijdens de Olympische Spelen, jullie herinnerd je misschien nog wel... in een Amerikaans programma zich nogal hard uitgelaten... over de Amerikaanse prestaties bij het schaatsen. Of misschien wel het gebrek aan die prestaties. Hij vond dat Amerikanen vooral maar Amerikaanse sporten moesten doen... en zich niet moesten bemoeien met andere sporten. Er wordt veel op gereageerd, zo ook door Stephen Colbert. Kennen jullie hem? Nee. Stephen Colbert is een, is een satirische uh, tv-presentator... presentator van het satirische oh, tv-programma. de ja. uh, Colbert yeah. Report. Ja, de Colbert Report. En in dat programma doet hij eigenlijk altijd net alsof hij heel republikeins... en heel patriotistisch is, wat hij eigenlijk niet is. Het is allemaal tong-in-cheek. Um, nou ja, luister even naar dit fragment uit de Colbert Report. Hey, stick that in your dike and plug it. <laughs> you know what, I, I don't really speak a lot of Dutch... but I learned a little for the occasion. <laughs> you. <laughs> Het gaat ook nog even door. Dan gaat op een gegeven moment yeah. nog zeggen... dat Nederland yeah. niet weet wat voor naam het heeft. Uh, Netherlands, Holland of de uh, left turn Hitler took to, uh, to France. Yeah. En dan uh, uiteindelijk uh, gaat hij zijn klompen uitdoen. En dan is het klaar voor hem. Nederland is klaar voor hem. Ja, nou ja, goed. Heel het Adema, kleurrijke man. Uh, uh, uh, maar gaan we onthouden... Gaan we hem nu onthouden? Is dit, is dit waar? Ook... Ja, de, de, moeten we dit onthouden? Uh, ik denk dat we dit ook uh, kunnen vergeten. Toch? Wat, dat hij ons heeft afgemaakt. Dan moeten we gewoon trots zijn op die 24 medailles? Het is wel makkelijk ja, lachen kijk, inderdaad om de... in dit soort grappen. als je 24 medailles naar huis hebt genomen. Ach, het is humor. Het is satire. Ja, het is ook lachen. Weet je, dat is vaak zo met satire. Het is even scherp, maar de volgende nog beet vergeten. Dus we gaan dit gewoon vergeten. We gaan dit vergeten. Oké. Okay. <middeling> Dat hebben we nog nooit gehad, dat er mee werd gezongen met nee. de tunnel. Ja, die Konings toch? Uh, ja. Als ik het goed heb. En die ja. andere? Wie staat er altijd voor je klaar? Uh, nou, die hoorde ik niet zo goed. Uh. Kunnen we die Gaan nog horen? Keer, ik even... ja. Is dit uh, ja. Marianne Weber? Ja! ja. ja dat is helemaal goed. Ja, ik herken die sound ja. van Marianne. Die doen ja. we ook nog ja. een pop ja, nee, dat is, ja, Inderdaad. Dat we doen, we doen we het wel meer in thuis. We zijn er ook uit, hè? want uh, van 25 februari onthouden we niet dat Arie Slob genoeg lijkt te hebben van dit kabinet. We onthouden wel dat we deze homoseksuelen niet in de kou laten staan. En we onthouden ook dat Amerikanen erg slechte verliezers zijn. Ja, en um, uh, vooral ook dat jullie uh, ontzettend mooie muziek maken van Johnny Cash. Um, vooral het latere werk van Johnny Cash, want we vieren zijn verjaardag. 82 jaar, we zeggen nog maar zou die geworden zijn. En daarom is de Tribute Band van Johnny Kester... een coverband. Mag je dat eigenlijk zeggen? Of is dat een belediging? Nou, wij zien onszelf niet zo. We worden ook wel naspeelband genoemd. Uh, maar, maar wij zijn een Tribute Band. We pay tribute to the man in black. En wij spelen de liedjes zoals wij... denken dat ze moeten klinken anno 2014. Of 2013 of 2012. Want toen deden we het ook al zo. Ja. Of 11 of 2009. Welke, welke gaan jullie nu doen? We gaan nu One van U2 doen. Want... Uh, ik ben dus toch zelf ook altijd wel een enorme U2 fan geweest. Ik heb ze nog in 81 in de, samen met Rainier hier in de Stokvishallen in Arnhem uh, gezien. Ja. Ja. Dat was ik nog niet eens ja. horen. Nee, nee, dat dat nee, dat weet ik. Die camera die staat niet op ons gericht. Dan kunnen de, de kijkbuiskijkertjes, de kindertjes, die kunnen zien hoe, hoe fris we er nog uitzien voor ja, zulke oude zakken. The Boys neemt ze inderdaad. Ja, U2 vandaag een nieuwe single uitgebracht. Ja. Uh, de, dus, ja om 12 uur in een Nepalese tijd geloof ik, of zoiets dergelijks. <lacht> Maar dit is een oudje van, van u 2 One. Ja. Heeft Johnny Cash daar ook eens zijn vingers aan gebrand? Ja, Johnny Cash heeft uh, deze prachtig uitgevoerd. Is dit de Johnny Cash uitvoering zoals jullie hem uitvoeren? Ja, natuurlijk. Ja, dat zat ja, er eigenlijk ja. wel in. Hè? Ja, we zijn Hadden we kunnen weten. Nee, daarom twijfelde ik even. Ga, ja. Laten we gewoon gaan luisteren. All right.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 Get a share it Leaves you baby If you don't care for it Did I disappoint you? Leave a bad taste in your mouth You act like you never had love You want me to go without Well it's too late Tonight Dragged the past out into the light One But we're not the same We get to carry each other Carry each other One love Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lappers in your head? Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing, now it's all I've got. But we're not the same. We get to hurt each other and we do it again. You said, Love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter and then you make me crawl. But I can't be holding on to what you got when all you got is hurt. One love, one life Is one need in the night One love, with each other Sisters, brothers One love, but we're not the same We get to carry each other Carry each other One love One love. Whoa, whoa, whoa. It's all about love, people. <laughs> Zegt Johnny Cash dat uh, er ook achteraan? Nee, die heb ik zelf bedacht. Oké, okay, <laughs> want bij de, bij de tribute bands vind ik het vaak grappig dat dat soort details dan ook worden overgenomen. Heb je nog net even die teksten nee, die je nee, dan? Nee, nee, dat soort dingen doen wij helemaal. Geen dus kuchjes. Nee, we spelen wel. We, spelen, we treden wel op in zwarte pakken. Ja. Net als cash. Maar voor de rest doen wij niet... Ik doe geen cashstandjes. We, we zijn heel, heel, heel energiek. Een cash stond toch heel erg stil. We ja. zijn geen puristen. Wat nee, doet. we zijn absoluut geen okay. puristen. Nee. nee, Maar bijvoorbeeld hè, bij, bij Folsom Prison Blues, bijvoorbeeld daar zit dan altijd nog een, een stukje tekst voor. Wat je, als je hem live hoort, meestal wat hij vertelt aan die mensen in de gevangenis. Nee, dat doen wij ook niet. Wij hebben echt onze eigen verhalen. En... Um, we hebben uh, uh, Sinds kort hebben we in het liedje, uh, in het repertoire... When the man comes around. En dan draaien we een klein stukje zoals Cash dat introduceert. Dat doen we niet zelf. Ah, oké. Okay, dan nou, laten we het nou, gewoon... Ja, dat kan tegenwoordig, hè. En eigenlijk, al onze optredens, die zijn al... Net als jullie show van tevoren opgenomen. Nee. We staan gewoon te playbacken. Nee, laten we even duidelijk zeggen. Nee. Dit is hartstikke live. En jullie zijn hier naar aanleiding van de verjaardag. Van, de ja. Ja. van Tisa. Wij hebben, trouwens, verlaat, wij hebben trouwens ook ja. zijn sterfdag geëerd. Op 12 september afgelopen jaar. Toen was hij tien jaar overleden. de mm -hmm. Malumelo in Amsterdam. Hebben we drie, bijna drieënhalf uur hebben we gestaan spelen. Voor een volle tent. Het was helemaal te gek. Ja. Ja. Nu hebben we het nog tot vier uur. En we gaan zometeen nog een liedje horen. Ja. Maar eens gaan we over voetballullen, dus ook leuk, hè? Doe ja. maar. Ja. Ja, daar houdt hij van, ik niet. Ah, okay. De Champions League is weer in volle gang. En vanavond werden er twee wedstrijden gespeeld in de achtste finale. Vorige week al werden de eerste vier wedstrijden gespeeld. Ja, en vanavond was het de beurt aan Manchester United... Olympia Piraeus, Borussia Dortmund en FC Zenit. En er zat ook nog een Nederlands tintje aan de wedstrijden. Want Robin van Persie liet zijn kunstjes zien bij Manchester United. En uh, Roland van FC Update, Ronald Mater, die heeft het allemaal gevolgd. Goedenacht. Goeiedag. Heb je Hi. genoten van de wedstrijden? Uh, nou, dat niet echt, want dat was niet uh, de beste wedstrijd ooit. Maar uh, in ieder geval interessant. Ja, je kon ze ook allebei zien, hè, want het was niet tegelijkertijd, geloof ik. Nee, nee die wedstrijd in Rusland begon al om 6 uur. Dat uh, is in ieder geval wel handig. Uh, voor de echte liefhebber zoek je niks te missen. Dan. Nou, precies. Dan laten we eventjes uh, de uitslagen doornemen om te beginnen. Ja. Uh, nou ja, Zenit uh, tegen Dortmund, dat werd, uh, werd 2-4. Dus het stond eigenlijk na 5 minuten al 0-2. Um, de, de, de, ...daar lijkt het op dat de favoriet uh, Dortmund uh, gewoon doorgaat. Dat zal geen enkel probleem zijn in de, in de terugwedstrijd. Uh, en de verrassing van de avond was natuurlijk uh, Olympiakos tegen Manchester United. Mm -hmm, ja, laten band, we, uh, ja. Maar, maar toch even beginnen met die eerste wedstrijd die ook als eerste plaatsvond. Uh, ja. want het is eigenlijk heel gek dat die, die jongens van Zenit dat die, uh, uit de vakantie komen. We hebben twee maanden vakantie gehad... Eh, een ja. winterstop eigenlijk, en zo hebben ze dat in Rusland... want het is daar gewoon te koud om te spelen... en dat is meteen hun belangrijkste wedstrijd, misschien wel van het hele seizoen... dan direct daarna gepland is. Klopt. Ja, nee, de laatste op de was voor mij 3 december... als ik het uh, uitmaak zeg. Uh, ja, het, het systeem is, uh, is, is, is nu helemaal zo. Omdat in Rusland te koud is voor de competities. Uh, en dat geldt overigens niet alleen voor zenithoe, het ja. geldt ook voor dus de andere ploegen... die nog in de Europa League zitten. En ook de ploeg uit Oekraïne, die ook nog in de Europa League zitten... Uh, ja, uh, je kan zeggen van ze zijn, uh, ze zijn fris. Want ze hebben vakantie gehad. Ja. Dus uh, ze hebben zich volledig kunnen richten. Maar je mist natuurlijk wel ook. Een wedstrijdritme en dat kan je in zulke uh, wedstrijd tegen de topploeg ook wel opbreken. Ja. Maar aan de andere kant uh, is het ook vaak zo dat uh, zij gaan dus in de zomer meestal door. En dus aan de eerste rondes, de voorrondes, en dan zou je altijd net zien dat het Nederlands team ze lood. Dan zitten zij midden ja. in het seizoen, zitten midden in het ritme. En dan bijvoorbeeld uh, Feyenoord, Dynamo Kiev kan ik me herinneren. Die van Dynamo, ja. die waren super fit en die zaten midden in het seizoen en Feyenoord begon net. En dan lig je er Top. gewoon uit. Dus het, het werkt wel twee kanten op. Ja, het, het zit het werkt eigenlijk een tweekant van het verhaal. Nee, dit is een <lacht> beetje een, een raar systeem. Maar ja. goed, je, het is nu nog zo te, te, over heel Europa dat het, uh, het weer uh, totaal verschillend is. Dus ja, dat uh, komt met voor- en nadelen voor de betreffende ja. clubs. Is het dan nog wel um, een knap van Dortmund, die toch echt niet zo goed gaan in de eigen competitie, dat ze toch wel echt duidelijk en ruim hier gewoon met 4-2 winnen in Rusland? Ja, vind ik wel. En Ik, ik had ook uh, ik zeg niet verwacht dat ze hier in Rusland, al, of dat ze in, in Rusland al zo ruim zouden winnen, zo gemakkelijk eigenlijk. Um, omdat ze er ook een met heel veel uh, heel veel kwaliteit waar ze al jaren echt ontzettend veel geld met elftal pompen om eindelijk maar eens een keer die kwastinaal van de Champions League te bereiken want dat is nog nooit gelukt um, dus ja, het, het is het is raar van knap verknaf dat ze het zo goed deden en, ja, het werd 2-4 en het was ook echt uh, ja, dat moet dus echt een klasse beter telkens als net iets terugdeven met een doelpunt dan een minuut later ongeveer lag je er aan andere kant weer in um, ja, ze hebben het er zeker ja. gedaan ja, en Zo kunnen we er dus vanuit gaan dat uh, de finalisten van vorig jaar... Borussia Dortmund en Bayern München wel door zijn naar de volgende ronde. Want Bayern München heeft het ook al heel goed gedaan in de heenwedstrijd. Laten we dan kijken naar een andere normaal gesproken... altijd kanshebber of favoriet voor de titel. Namelijk Manchester United. Het gaat in de eigen competitie niet best. En nu is het in Europa al niet beter, hè? Nee, nee dit was echt wel een... Uh, ik denk dat je het wel een uh, triest dieptepunt bijna kan noemen in het, uh, in het seizoen. Want uh, ja, ze vlogen niet alleen met 2-0. Uh, wat eigenlijk... Uh, ja. Een heel slechte uitslag is uh, met nog wester te gaan. Uh, maar het was ook echt niet om, te, niet om aan te zien. En ze liet echt helemaal niks zien. Nee, en dat is in de eigen competitie ook vaak zo. Ze hebben natuurlijk een nieuwe trainer gekregen. Het, het tijdperk Ferguson is voorbij. En dan gaat zo'n mooi want dat is de trainer. is erg verdedigend van start gegaan, hè, daaruit in Griekenland. Ja, ja nou, het, het, hij heeft natuurlijk voor hem best ook lastig. En uh, je volgt een trainer op die daar uh, jaar en dag gezeten heeft. Uh, en, en je krijgt een team dat eigenlijk... Uh, ja, waar het best wel af is. Ja. Uh, de meeste spelers die erin staan, die stonden er uh, misschien tien jaar geleden al een aantal. En ja, dat, dat, dat gaat op een gegeven moment niet meer. En uh, ja, uh, het is vanaf het begin van het zoen is het heel slecht gegaan. En uh, er is een periode geweest dat ze weer een beetje opkrabbelden, Maar je merkt gewoon dat het, in het team zit gewoon te weinig. En uh, ja, je kan er ook niet meer uithalen op dit nee. moment. En, maar ja, die jongens ja, hebben, ja, hebben wel tien jaar lang elk, elk jaar Champions League gespeeld. En dat zit er misschien nu helemaal niet in. Nee, ook nou, zeker. Nou, dat, dat gaat dus gebeuren inderdaad, want ze staan in de competitie uh, ver achter uh, de teams bij de eerste vier. En om volgend jaar weer Champions League te spelen, zullen ze dus dit toernooi moeten winnen, omdat je als titelhoudig uh, wordt uh, geplaatst bent. Maar ja, dat, uh, de kans dat dat, dat gaat gebeuren is, uh, is ongeveer niet een heel Dus uh, dat is wel een dieptepunt uh, sowieso in mm. de recente clubhistorie. Moeten er niet ook wat credits naar Olympia kosten of was het gewoon echt, echt heel slecht voor Manchester United? Oh nee, zeker credit ook naar uh, Olympiakos. die hebben het uh, ontzettend goed gedaan. En het is, ook het is ook hartstikke leuk om te zien dat een, uh, een club uit een uh, ja. relatief klein voetballand als, als Griekenland... Want, ja, zo is het toch, ik bedoel, uh, um, dat, dat zo'n club dit kan. En, en ze knokten voor iedere meter en ze voetbalden prima. En het was voor hen ook niet makkelijk, want ze waren eind januari ook nog hun beste speler kwijtgeraakt. Uh, die hadden ze verkocht, een uh, spits met rood. Uh, en toch, ja, toch stonden ze er en... Uh, ik zag eigenlijk een vreemd verdiende overwinning. Dus ja. is, uh, dat is leuk. En leuk te zien dat het ook kan. En dat biedt ook hoop aan, aan clubs bijvoorbeeld uit Nederland. Dat het wel mogelijk is om uh, op papier grote clubs te verslaan. Op de ja. dag dat het uh, gewoon mee zit. Morgen uh, Schalke 04 Real Madrid en Galatasaray Chelsea. Um, waar verwacht jij een verrassing? Of gaat gewoon Real Madrid en Chelsea door? Of tenminste uh, een goede uitgangspositie creëren? Ja, verrassing. Ik verwacht in ieder geval geen verrassing bij Schalke tegen Real Madrid. Want daar is het niveauverschil uh, echt te groot. Um, het is wel interessant Galatasaray tegen, tegen Chelsea um, Galatasaray natuurlijk met, ook met Wesley Sneijder en ook met DJ Drogba die de Champions League won met Chelsea, Chelsea. Dus die tegen zijn oude club staat ja. um, dat, dat is leuk en, en Galatasaray, de sfeer daar is altijd uh, fantastisch als ze daar uh, in Istanbul spelen uh, ze wonnen daar eerder dus toen van Juventus uh, dus ik denk dat ze het daar, uh, echt wel uh, moeilijk kunnen maken aan, uh, aan Chelsea en dan is het mij benieuwd hoe het afloopt nou, ik heb er weer zin in hoor. We gaan uh, morgenavond uh, weer lekker klaarzitten. En uh, bedankt uh, voor deze voorpret en napret. Want dat was het ook een beetje Roland Mater van fcupdate.nl. Heel goede. Zometeen in nog steeds wakker. Dan gaat onze Rens Schooseling weer wat leren. En we bellen met de communistische partij in ambt Die bestaat nog. Is Eric Clapton en After Midnight. After midnight we don't Now, we're gonna juggle up and shout. We're gonna stimulate some action. We're gonna get some satisfaction. We're gonna find out what it is all about. What it by. is it all about. What it is, it is all about. Oh, after midnight, we're gonna lay it on. and suspicion. We gon' give an exhibition. We gon' find out but it what, is it, what, what is it is all about. all about. After midnight. Van J.J. Kiel, maar dit was de uitvoering van Eric Clapton-Diedrich van Zessen. Uit welk jaar komt dit? Uh, ik denk eind jaren 60. Nou. 1970. Januari nou. 1970. Nou, dat zit nou, toch heel oké. erg in de buurt. Zeker. Eén overal half uur luisteren luisternaar nog steeds wakker op Radio 1. En Peter de Harder en Kelvin Boer, dat zijn twee jonge jongens uit Groningen. En ze maken filmpjes en die zetten ze op YouTube en daar houden ze geld aan over. Een select groepje in Nederland verdient zo'n geld, waaronder dus deze twee jongens. Onze verslaggever Rens Gooseling probeert erachter te komen wat het geheim is. Hoi, ik ben Peter. Ik ben Kelvin. En samen zijn wij uh, de C cinemates. cinemates. De Cinemates. Hé hey, jongens, <laughs> yes. jullie zijn... Hoe oud zijn jullie? Uh, ik ben 17 en ik ben 19. Jullie zijn best wel een, een big thing onder, onder pubers, laat maar zeggen. Ja. Want jullie maken filmpjes op YouTube. Maar waar is dat begonnen? Nou, eigenlijk ja, toen, we, toen we een jaartje of tien of zo waren, beide, toen waren we al best wel heel erg bezig met cameraatjes en met filmpjes plaatsen. En niet eens zozeer recht op YouTube, maar meer gewoon overal waar maar kon. Ja. En uh, toen zijn we op een gegeven moment, hebben we elkaar een paar jaar later elkaar ontmoet via school... En toen zag ik dat Peter filmpjes maakte. En zag Peter dat ik filmpjes aan het maken was. En toen dacht ik, nou, waarom gaan we dat niet samen doen? Zodoende zijn we bijna... Hoe, hoe lang zijn we bij elkaar? <laughs> we zijn drie, jaar, drie jaar samen of zoiets? Ja, drie, vier jaar of zo zijn we echt wel uh, samen bezig zeg maar met film maken. Ik kan ook best met, met een vriend van me filmpjes gaan maken. Maar bij jullie is het zo groot geworden dat jullie uit Groningen kwamen volgens bij allebei? ja. En vervolgens nu met z'n tweeën in Amsterdam zijn gaan wonen... op het geld wat jullie eigenlijk hebben verdiend met die filmpjes. Dat, dat klopt, maar het is, het is nooit ontstaan uit de, de, de motivatie van geld. Gewoon echt puur, we willen, zo, we willen gewoon doen wat we leuk vinden. En dat was filmpjes maken. En wij zaten precies op de, op de, goede, op de goede plek, op de goede uh, tijd waar wij bezig. Ja, toen werden wij zo meegezogen in de... In de YouTube-wereld. Ja, maar je zegt, we willen gewoon echt graag een soort van uh, Hollywood-achtige uh, filmpjes maken. Hoe, hoe maak je dat? Want ik nou, zou het niet af, weten. Afkijken, afkijken van grote films. En uh, wij, wij keken vroeger films nog steeds. En dan ja. hebben wij iets van, dit is echt super tof. En dan ga je gewoon heel goed kijken, hoe staat de camera hier? Welke kleurcorrectie? Uh, welke special effects? En dan, en dan ga je gewoon afkijken, uh, hoe kun je datzelfde gevoel uh, bij iemand creëren? Wat je ook krijgt. Als wij zelf naar een film kijken. Ik neem aan, dit kan je niet je leven lang blijven doen. Die filmpjes voor YouTube. Uh, hoe stom het ook klinkt. Als je goed bezig gaat met YouTube. Na een aantal jaar. Dan, uh, dan kun je gewoon retteneren. En dan hoef je niet meer je ding te doen. zeg maar. Langer, ik, dus ik had eerlijk Spanien. gezegd verwacht. Dat jullie zouden zeggen. nou We willen echt een, een, een grote, een grote uh, Hollywood film. Of een, in ieder geval een, een film krijgen. Die in de Nederlandse bioscopen gaat draaien. Maar jullie zeggen. Nou ja, we willen gewoon ja, <laughs> over ja. Ja, jaar ik denk dat jaar. Lekker met de voetjes ja. mogen zitten. <laughs> ik denk een beetje. Ja, dat is. Een beetje miscommunicatie denk ik want wij zouden dat is hetgeen waar, wat wij echt het allerliefste bij de nog wel willen is een keer gewoon echt een grote film maken um, <lacht> dus echt een, een grote ja. film alleen ja op, op kijk wij hopen dat YouTube daar naartoe een, een soort soort stairway to heaven is ja. dat is echt zo'n soort, soort aanleiding daartoe zijn er nog geen grote aanbiedingen gekomen vanuit uh, productiemensen of zo ja dat is zeker en natuurlijk daar mag je nooit eens over zeggen weet je dat we het gedoe, oh, maar er zijn wel uh, leuke dingen gaande en, uh, oh, jullie zijn er ook eigenlijk al mee bezig. Ja, ah, misschien. Een soort van, misschien. Uh, Eén meneer de Mol beetje, toevallig. Ik ben geen flauw idee. De kans bestaat dat jullie misschien volgend jaar uh, wel meewerken aan een soort van film of zo. Ik, uh, nou, ja, nu, ja, nou, TV, ja, kijk, dat is het juist. Dat is op zich wel grappig. Maar wij zitten. <laughs> um, ik merk dat jullie. Dus, <laughs> ja, <laughs> ik zeggen nee, en wat over zeggen. Uh, ja, het is meer van. Daar hebben we het laatst ook over gehad. Puur omdat YouTube en, en internet als medium zeg maar, heel erg aan het opkomen is, mm -hmm. is het gewoon heel sterk om daar op te blijven. Jullie komen net van de middelbare school? Ja. Stonden ja, ja. jullie bekend als de nerds? Nee, dat vinden we wel leuk eigenlijk. Uh, omdat voor de buitenwereld valt het best mee hoe, hoe nerdy wij naar voren komen. Mm -hmm. Maar terwijl, terwijl het in het echt... Soms, dat, soms zijn we best wel nerdy van onszelf. Alleen wij zijn op zich best wel goed in het, in het, in het schijnbaar. bloemen. Ja precies, verbloemen van het nerd. Wij zijn best wel, ik heb het gevoel dat wij een beetje de moderne nerds zijn. Precies. Die eigenlijk wel, als het erop aankomt, tot diep in de nacht bezig kunnen zijn met filmpjes editen. En weet ik veel wat, je je verzinnen niet zo gek. Ja. Maar overdag zijn wij uh, hopelijk een beetje de normale tieners, zeg maar. Ja, Rens Goosling, hij leerde... Filmpjes maken en vooral die mensen nou ja. kennen die filmpjes maken nee, en moderne. En, geld... en die jongens die zijn dus binnenkort ook nog op televisie. Als het goed is. Ja, als je goed opgelet hebt. Zeker, nee heb ik. Uh, maakt het vijf minuten over half vier. We zijn een beetje laat. Het Nieuwsminuutje. Om bijgepraat te worden over het nieuws door Tuinverstegen. Verstegen. Goeienacht. In Egmond aan Zee in de provincie Noord-Holland zijn twaalf woningen ontruimd wegens een brand in een houten huis met rieten dak. Tien bewoners kunnen vanwege de grote rookontwikkeling in de nacht niet terug naar hun woningen en verblijven inmiddels elders. Wat begon als een binnenbrand met veel rookontwikkeling werd al snel een grote brand waarbij de vlammen uit het dak sloegen. Uh, het pand mag inmiddels als verloren worden beschouwd. De bewoners van het uh, huis waren niet aanwezig toen de brand uitbrak... en de brandweerlieden laten het vuur gecontroleerd uitbranden. Aanklagers in New York hebben dinsdag nog eens 32 mensen aangeklaagd... in een omvangrijke fraudezaak. Aanleiding is een fraude met verzekeringsgelden... na de aanslagen van 11 september 2001. Uh, onder hen zijn onder andere politieagenten. Agenten en brandweerlieden. Zij zouden, net als 106 eerder aangeklaagde personen... de sociale voorzieningen hebben opgelicht... door net te doen alsof zij als gevolg van de terreurdaden... niet meer konden werken. Dat meldt CNN inmiddels. Tientallen gedaagden hebben eh, gebruik gemaakt van het systeem... door te liegen over hun levensstijl. Zo kregen ze geld waarop ze geen recht hadden, zegt de openbaar aanklager. Er zou eh, met dit voorval een bedrag van honderden miljoenen dollars zijn gemoeid. En uh, grote voedselbedrijven voeren langzaam maar zeker een duurzame koers. Dat stelt Oxfam Novib vandaag. Vooral Nestle, Coca-Cola en het deels Nederlandse Unilever... doen hun beste om de strijd tegen landroof, ongelijkheid van vrouwen... en klimaatsveranderingen uh, in een beter daglicht te stellen. De hulporganisaties uh, begonnen vorig jaar met het Behind the Brands rang ranglijst. Daarop worden de tien grootste levensmiddel levensmiddelenbedrijven ter wereld... beoordeeld op hun sociale. Sociale- en milieubeleid. De meeste bedrijven stijgen. Alleen voedselgigant General Mills doet het slechter. En tot zover het Nieuwsminuutje. Dankjewel, je Als opwarmetje voor de gemeenteraadsverkiezingen... op 19 maart bellen we in deze uitzending met een lokale partij. Ja, uiteraard een partij met een bijzonder verhaal. Dat doen we elke week. Vandaag de Verenigde Communistische Partij... ja, zeker Communistische Partij uit het Groningse Oldamt. Goedenacht, lijsttrekker Engel Modderman. Ja, goedenacht. Druk bezig met de voorbereidingen? Ja, klopt, ja. Ja, Old wat is dat precies voor plaats en wat, wat leeft er in die plaats op dit moment? Nou ja, Goede Oldbound is een plaats in, uh, in uh, de regio Oost-Groningen en uh, wat er in, uh, in Old Amt uh, leeft. Maar ja, het zijn verschillende dingen natuurlijk. Het is natuurlijk niet zo dat het allemaal maar slecht is hier in Oost-Groningen, maar het best is het dus ook niet. Nee, nee. Uh... Nee, want uh, de, dat, dat zijn dat dan de, de standaardthema's die we dan horen? Als het over Noord-Groningen gaat, uh, vooral mensen die wegtrekken uit het uh, gebied... Uh, ja. grond dat de prijzen aan het verliezen is en, uh, ja. en eigenlijk steeds ja, ontvolkt? Ja, nou, dat, dat klopt inderdaad wel. Hoewel uh, ja, dat op zich natuurlijk wel jammer is dat die mensen vertrekken... maar ook wel weer begrijpelijk. Want uh, het is natuurlijk niet zo dat Oost-Groningen... Uh, Helemaal niks heeft, zoals Groningen. Die, uh, ja, dat is eigenlijk wel een uh, prachtige plek in Nederland. Absoluut. Uh, daar, uh, daar gaat het nu om. Alleen ja, het ontbreekt hier aan, uh, aan werk. Ja. En dat is het grootste probleem. Ja. Uh, u bent van de communistische partij. Dat springt natuurlijk heel erg tot de verbeelding. Maar wat ik me dan heel erg afvraag is... hoe voert de communistische partij uh, campagne? Ik bedoel, de grote landelijke partijen trekken de kassen open... gaan overal posters hangen, gaan de straat op... Gaan, uh, ja. doen bij alle televisieprogramma's mee, noem het maar op. Hoe ja. doet de communistische partij dat? Nou, wij doen dat dus vanaf uh, de herindeling... die heeft plaatsgevonden in 2010. Uh, toen wij gekozen zijn met twee mensen in de gemeenteraad van Oldland... Doen wij vanaf dat moment, doen wij al werkzaamheden ook naar buiten toe, naar de mensen toe. En niet alleen maar één keer in de vier jaar uh, uh, pennetjes uitdelen, ballonnetjes uitdelen en weet ik wat allemaal. Mm -hmm. Nee, wij hebben een eigen herkenbare politieke cultuur ontwikkeld in uh, Ondam. Ja, maar meneer Modderman, uh, communi communisme is echt een ideologie. En die lijkt me heel erg moeilijk om uit te voeren op de gemeentelijke schaal. Nou ja, goed, je moet toch ergens beginnen. Hè? Wij, wij doen dat hier in Obams. En ik, ik, ik, ik kan u zeggen dat wij uh, nog steeds groeiende zijn. En dat gaat als een speer, echt. Uh, ja, het, het, het is gewoon zo. Nee. Wij, uh, ja, wij zijn goed bezig, in ieder geval. dat merken wij ook aan de mensen op de straat. En, uh, ja, wij worden aangesproken, er komen steeds meer leden bij... Uh, ja, en ja. Uh, nou ja goed, wij zijn nou wel een communistische partij, maar wel een communistische partij van deze tijd. Hè? Geen communistische ja. partijen zoals uh, die, uh, die er vroeger waren, uh, zoals in de Sovjet-Unie of noem maar op, uh, maar voor landen dan ook, oostbloklanden. Uh, maar is wat, die... is, wat is modern communisme nu dan? Nou ja goed, je kan uh, de, de, de leer van Marx, uh, Lenin en Engels, die kun je ook heel goed vertalen naar, naar het moderne. Ja. Ja, maar het is uh, nog wel steeds uh, uh, Engels en Marx en Lenin... en niet uh, nieuwe communistische denkers. Nou ja, goed, die zijn er natuurlijk ook wel bij. Uiteraard. Maar hmm. uh, de leer, ja, die komt toch echt van Marx, Lenin en Engels. Hmm. Alleen daar hoef je niet aan vast te houden. Die kun je ook vertalen naar de moderne tijd. En dat zal ook moeten. Het klinkt net een beetje als geloof dan. Nou, nee. <laughs> nee. Hoezo? Geloof is altijd hetzelfde gebleven. Nou ja, de Bijbel wordt ook heel vaak vertaald naar de moderne tijd. Ja, maar goed... Ja, maar de Bijbel of de Leer van Marcheans en uh, Lenin, daar zit een duidelijk verschil in. Ja, nou ja en je zit uiteindelijk met een, uh, aan een parlementaire democratie gebonden, op de, ja. uh, uiteindelijk dat, dat toch. Nou weet ik, van, uh, van oudstijd is het zo, hè, dat in het noorden daar heb je de echte rooien, zoals jullie in dit geval. Uh, maar zijn het nou, heb je nou ook ambities om dat toch verder uit te breiden, binnen Nederland? Ja, uiteraard zijn we dat, uh, die hebben wij. En, uh, en uh, ik, ik, ik kan zeggen dat wij steeds meer leden ook in de landen krijgen. Er zijn uh, plaatsen bij ons Nijmegen, Breda, uh, Maastricht, uh, Amsterdam. Uh, Alkmaar. Nou ja, goed, noem maar op. Er zijn overal mensen die lid willen worden van de VCP. En uh, ja, goed. In de toekomst zullen we moeten zien of daar afdelingen opgericht kunnen worden. Ja. Ja, kijk, nou kijk, ja, de hamer en de sikkel worden daar in ieder geval uh, niet begraven. U heeft nu twee zetels in de gemeenteraad. Ja. Wat hoopt u voor deze keer? Nou wij hebben dus, uh, om even voorop te stellen, wij hebben als symbool geen hamer en sikkel. Wij hebben als symbool een rode ster met een gele randje. Duidelijk. Ja. En, en, en ook dat is natuurlijk een uh, uiting van het moderne communisme. En hoeveel sterren en zetels gaat u scoren? Ja, ja daar word ik wel vaker naar gevraagd, maar <laughs> daar doe ik geen uitspraken over. Maar dat het goed gaat, dat is een ding wat zeker okay, is. Oké, nou in ieder geval twee of meer dan. Oh, Oké, okay, ja. heel goed. Bedankt. Engel Molderman, fractievoorzitter van de Verenigde Communistische Partij, Oldamt. En heel veel succes bij de verkiezingen. Ja, dankjewel. Tevens tegen is uh, heel even weg geweest uit onze studio. <laughs> maar daarna snel terugkomen voor het mediaoverzicht. Ja, want Midas Dekkers die zat vanavond aan tafel bij Pauw en Witteman. Die bioloog heeft een boek geschreven over poep. En uh, daarbij heeft hij zijn best gedaan één ding te vermijden: namelijk de gedachte dat alles wat met poep te maken heeft, dat dat. Uh, lollig moet zijn, of kinderachtig moet zijn, of funzig moet zijn, of dat er in ieder geval een vette lach op moet volgen. Ja. En dat is, uh, dat is onzin. Poepje is het, uh, het normaalste wat er op de hele wereld uh, bestaat. Ja, Midas. Dat is inderdaad een heel normaal iets. En dus kunnen de volwassen presentatoren Jeroen Pauw en Paul Witteman die al jarenlang een super serieus programma maken, echt niet anders. Even een paar Popgappen. Eentje vak was eigenlijk een heel vies eentje. En kapte daar uit zijn kont een grote drol van sprong. je lekker in je Ik moet poepen. Ja, ik uh, zepte heel snel weg. Maar in de studio wordt toch enigszins enthousiast uh, uh, meegezongen. De raggende mannen. mannen inderdaad. De poep in je hoofd. Nou, uh, maar ik zepte verder en kwam terecht bij, hoe kan het ook anders, de rijdende rechter. Er kan bij mij niet een knop omgedraaid worden dat het niet zo is. Ja. Ja. Ik hou niet gauw, maar dan springen de tranen in mijn ogen Als het moet. Maar ik hou me heel sterk. Ja, hij, hij moet zich heel sterk houden. Hij had uh, zijn buurman voor de rijdende rechter gedaagd... om een paar vierkante meter land. Hij wil namelijk zijn caravan uh, erop kwijt. Maar de rijdende rechter die was keihard en die zei nee. Want zo gaat het bij een ruilverkaveling. Wie niks krijgt toebedeeld, staat met lege handen. Of krijgt hoogstens een kleine geldelijke vergoeding. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Ja, arme man, hè? Maar nog even één ding, jongens. Zijn ja. jullie er klaar voor? Want Absoluut. vorig uur speelden we al een deel van mijn favoriete spelletje... op de Nederlandse televisie. Ja. Met het mes op tafel. En maar hoe zal... gaan we doen? Moeten we onze naam noemen als we het weten? Nou, wat zullen we erover afspreken? Dat mag. Of je hand opsteken, dan, dan zie dan ik het. Dat hoor je niet op de radioluim. Ja, ja. Laten we afspreken dat je het, eh, naam degene recht. die het weet roept zijn naam. En het is... als het fout is, dan wint de andere. Zo werkt het ook bij de shoot-out. Zo werkt het zeker ook. Dan is het heel snel klaar. Ja. We krijgen een shootout. Wetenschap en techniek maken het rijtje af. Kilo, mega, giga. Komt-ie, ja. is Stilte in deze studio. Eh, uh, eh... Uh, uh, uh, ja, ja. Oh, ja. ja, Diederik riep uh, eerder zijn naam inderdaad. Anne, die, ja, Diederik, ga je gang. Tera. Ik had hem. Ah, ik wist mijn naam alleen niet meer. shoot-out, dus dat betekent dat de pot van ah. 10, 20 euro... jouw kant op gaat, Liederik. En, en nu vind ik toch dat Joost Prins hier persoonlijk moet bellen... om uh, ja, die inschrijving dat dat toch eens, toch eens te voltooien ja, dat je mee mag gaan doen. Ik wil heel graag meedoen. Nou, goed. Dankjewel, ja, zeker. ja, En dan mag ik dan achteraf ook wat drinken bestellen aan de bar. Ja, leuk. Ja, zeker. Uh, u luistert nou nog steeds wakker nog steeds. En uh, bij ons in de studio zijn nog steeds de mannen van... The Boys Named Sue. Ik wou zeggen a Boy Named Sue, want daar, daar zijn ze nou vernoemd. We hebben het over Johnny Cash, mocht u net ingeschakeld zijn. Want dit is eigenlijk zijn, zijn verjaardag. Rusty Cage is de laatste jullie voor ons gaan spelen. Ja. Wat is er zo bijzonder aan Rusty Cage? Het is een lekker liedje. Het is uh, een liedje van Soundgarden. Uh, een Beetje uit de jaren negentig. Volgens mij zijn ze ook weer bij elkaar. Zijn ze weer aan toeren zelfs. En, uh, ja, die samenwerking met Rick Rubin, met Johnny Cash. Het heeft toch hele bijzondere ja. liedjes opgeleverd maar, in de vertaling uh, naar het akoestische. Ja, want Soundgarn is een, een vrij ruige band. Zit een ja. gast ook van, Ke ja. van uh, Rage the Machine ja. in. Uh, Nine Inch Nails, waar Hurt vandaan komt. Ook heel erg, heel erg ruig. Ja. Had hij daar wat mee, denk je? Nee, ik denk dat Rick Rubin dat allemaal <laughs> voor hem bedacht heeft. Maar uh, we hebben nog een paar pedalen in onze tassen zitten. Die gaan we nu aansluiten. Dus we gaan ook heel ruig uh, dit liedje spelen. Oké. Okay. Ja. Echt waar? kan dat? nee, te... nee ja, dat weet ik niet. Ik, uh, <laughs> nee, het nee we spelen hem akoestisch, okay. zoals we hem altijd doen. Altijd. en uh, we willen hem heel graag horen, dan praten we daar heel graag nog met jullie verder. Okay. maar eerst dus uh, um, de laatste cover, de laatste versie van The Boys Named Sue van een Johnny Cash klassieker, Rusty Cage. praat die mee. You tried to lead me, pull my chain until my blood began to boil But I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run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 Run. When the forest burns along the road Like God's eyes in my headlights When the dogs are looking for their bones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 Ja, laat het liedje klappen we dan. Anders blijven we ja, klappen natuurlijk. Ik denk dat jullie uh, mensen ontzettend blij hebben gemaakt. Want Johnny Cash is nog steeds altijd misschien wel geweest. Een, een, een groot artiest. En zeker uh, iemand die niet vergeten wordt in de popgeschiedenis. Kom toch gezellig aan tafel zitten. De ja, ja, of wil uh, nou, je ja, lekker kan, blijven zitten? Het ook vanaf ja, we Weet je, wij zijn zelf ook heel erg verbaasd. Elke keer als we optreden. Dan staan soms jongens en meisjes van 16, 17, ja. 18 jaar. Die staan alles letterlijk mee te zingen. Maar we hebben ook publiek van tegen de tachtig wat daar nog probeert een soort dansje te doen op de muziek... Ja. die ze herkennen van vroeger. Maar, dus het is één groot feest. Maar wat maakt het dan dat, dat Johnny Cash dat dan voortbrengt? Nou, in, in het oude werk is het vooral de eenvoud, denk ik. Het is echt dat boem dat boem geluid. Best veel liedjes lijken op elkaar, maar het is ook meteen lekker. Het, het, je voelt meteen de swing. En, en, ja. Het is simpel, het is begrijpelijk en het gaat over echte dingen. En ook, je zegt dat meezingen, maar het is ook verstaanbaar. Het ja. zijn liedjes ja. die ja. een verhaal vertellen ja. waar meestal een kop en een staart aan zit. Ja, ja het is echt singer-songwriter materiaal. Ja, terwijl het toch de drie vierde van wat jullie speelden vanavond de covers waren eigenlijk. Hè? Ja. Dus, dat, maar dat, dat zei ik al, het meeste wat hij speelt zijn covers. Want er is ook zoveel werk voor hem geschreven. Kijk, als wij, wij, wij, wij doen toch... De meest populaire liedjes als we optreden hè. We kunnen wel heel veel onbekende liedjes gaan spelen. die we heel erg mooi vinden. Mm -hmm. Maar daar krijg je je publiek niet mee. Wij willen wel aan het eind van de avond. gewoon iedereen de deur uitsturen. met een glimlach op zijn gezicht. We willen een feestje maken. We willen dat het leuk is en dat het feest is. en dat iedereen er naar zijn zin heeft. Nou is, nou is Johnny Cash misschien wel het, het schoolvoorbeeld van een artiest. die ook wel dankzij tegenslagen. uiteindelijk de, de man werd die, die hij uh, uiteindelijk voor ons is geworden. Ja. Dus hij, hij heeft diepe dalen gekend. Je ja. hebt al gezegd, heeft, toen hij mevrouw Carter leerde kennen... heeft hij uiteindelijk weer een wat, wat rooskleurige periode gehad. Maar bijvoorbeeld, er ja. waren mensen die echt van hem leefden. Hij werd geleefd, vijf jaar achter elkaar op tour... Ja. Amfetamineverslaving, Ja, hij heeft zichzelf in die periode helemaal gesloopt. Want hij is daarna ook gewoon eigenlijk altijd zwak, ziek en misselijk uh, geweest. Uh, het is nooit een hele, hij heeft nooit een hele sterke gezondheid meer nee, gehad. Een uh, hele pijnlijke dood aan diabetes eigenlijk uh, ja, gehad. Ja, ademhalingsproblemen hè, ja. door diabetes. Maar eigenlijk. mijn vraag is natuurlijk eigenlijk... Ja, jullie zijn een tribute band, maar... Ja. Jullie toeren... Of wij ook ziek zijn. Ja, zijn jullie nog ja. wel gezond, jongens. <laughs> uh, nee, nou, ik ben redelijk gezond. Uh, ik ben heel denk ziek, ik. Uh, persoonlijk. Nou, valt ook best mee. Nee, het is natuurlijk heel stoer om te zeggen... dat bij ons heel veel drugs gebruikt wordt... en dat we ons tering zuipen. Maar het is niet zo. Maar om, wij, om de te uh, kunnen zingen moet je hem ook voelen, toch? Nou, nee, dat weet ik niet. Geloof ik niet. Een klein beetje empathisch vermogen is mij niet vreemd. Maar, ja, en een bariton helpt natuurlijk ook een heleboel. Maar, <laughs> ja, helpt mee. En, en, j, j, jullie willen echt een show neerzetten. Jullie willen die glimlach meegeven. Wilde hij dat zelf ook met zijn optredens? Als, als je vijf jaar op tour bent... en eigenlijk vooral door amfetamine overeind wordt gehouden... Nou, ja, dat weet ik niet. Weet je. Ik kan niet meer het gesprek met hem aangaan. Nee. Ik, zeg, ik heb een biografie of een paar biografie over hem gelezen... Ik denk wel dat hij heel erg graag wilde spelen. Alleen op een gegeven moment ja, had hij zoveel demonen. Dat hij ook wel eens een optreden miste. Of dat het niet zo lekker ging. Maar goed, hij heeft zich eruit gewerkt. En dat heeft hij natuurlijk door zijn geloof ja. gedaan. Ja, hij was toch en, door behoorlijk... die, en door die vrouw. En, dus en June als... Carter, Cash ja. die heeft hem uiteindelijk gered. Ja. Ja. Want er wordt ook gezegd, ja. zij is vier maanden eerder doodgaan... dat het ook een soort dood door liefdesverdriet was. Ja, dat vind ik ook helemaal niet gek als je zo al van iemand houdt. Ik, toevallig laatst uh, een, een, een kennis van mij, uh, zijn moeder of zijn vader, dat weet ik niet meer... een mm -hmm. van de twee uh, overleed een week later. Overleed de ander. en ja, dan Dat denk is mooi, van, ja Terwijl van alle twee eigenlijk niets niet aan de hand was. Ja, ja, Het is wel grappig dat je het zegt, het is mooi. Het is natuurlijk ook verschrikkelijk... Als, ja. als je in een week tijd je vader en je moeder verliest. Maar het is ook mooi dat ze elkaar niet meer hoeven te missen in dit leven... Ja, ja nou, dit soort dingen dat kan ik natuurlijk ook vanwege. Ik ben 26, dus ja. ik denk niet zoveel na over de dood. Maar dit soort dingen kun, kan ik heel erg fascinerend vinden. Ook bijvoorbeeld ja. recent nog dat er een, een echtpaar gezamenlijk besloot dat ze allebei dood wilden. Omdat ze niet ja. naar een verzorgingshuis wilden. Ja. Ja. Kijk, of het nou goed is of niet. Dat, ja, dat fascineert mensen denk ik toch enorm. En, en heel vaak ook een thema natuurlijk in de liedjes van Johnny Cash, De Dood. Ja, absoluut. Maar denk ik bij heel veel muzikanten die uh, liedjes schrijven... de dingen die, die het zwaarste wegen in je leven... die probeer je te vertalen in een, uh, in een liedje. Probeer, of, of een ander soort kunstwerk. Hè. Ja, maar ook de doden, kunst. hè? Ook, ook moorden. De Johnny Cash ja, zong ook ja. wel echt over, over de ja. echte donkere kanten. Maar daar is men Reno, just to watch him die. Ja, en, dat, en dan zaten daar gewoon 200 mensen te klappen in zo'n gevangenis... Ja. Want die ja. Hoe we dat voelen. Ja. Dat is toch ook heel erg vreemd eigenlijk. Dat een man ja. dat die zoveel liefde gaf. ook gewoon echt over het doodschieten van mensen. Zo. Ja, maar ja, goed. Soms moet je ook mensen choceren om ze wakker te krijgen. Hè? En uh, dat is, uh, dat is nou. ook goed. Uh, u hoorde: The Boys Neemt Sue. Dank jullie wel, trouwens, de... dat jullie ons wilden hebben. Ja, nee, fantastisch om de verjaardag te vieren. Toch een klein beetje, ondanks dat hij overleden is, van Johnny Cash. 82 jaar zou hij geworden zijn. De tribute band The Boys Named Sue is te vinden op Named... Sue.nl. Goed gezegd, ja, hè? En ze gaan neemt. het hele land door en het is, uh, het, het is een show. Dat ja, ik dat. hoop hopelijk vandaag op radio 1 gewoon vanwege deze reden nog wat meer. Ah, Want ik heb er gewoon nog een paar die ik denk: van ja, die zou ik eigenlijk meteen willen horen. Uh, het ging vandaag op radio 1, dus de dag die was, 25 februari, over de huldiging van de Olympische sporters, politieke situatie in Oekraïne en. De Overijsselse Bonnie en Clyde, maar er is natuurlijk veel meer gebeurd. Ja, uh, bijvoorbeeld dankzij de tekenaar Jasper de Ruiter uit Veenendaal. Hij heeft een poepkaart gemaakt voor natuurliefhebbers. Hiermee kan iedereen de verschillende soorten uitwerpselen leren herkennen. Jasper, nacht. Goedenacht. Ja, ben je nou erg geobsedeerd door poep? Nou, geobsedeerd niet. Maar ik uh, vind het wel fascinerend uh, om te zien uh, wat er allemaal in een poep kan zitten. Ja. En om zo ook te achterhalen wat een, uh, een dier gegeten heeft. Ja, want uh, je bent zo gefascineerd door dat je eigenlijk zegt... Um, iedereen zou wat meer van poep moeten weten en vandaar dat er een poepkaart is. Ja, nou, ik, vind, ik vind het leuk om mensen wat meer mee te geven als ze buiten uh, aan het wandelen zijn... En nou, je, je komt toch heel snel uh, poep tegen. Uh, dat kan zijn van, van konijnen of van, uh, van herten, uh, hondenpoep of noem maar op. En ja, ik vind het leuk om mensen te laten zien wat je tegenkomt onderweg. Ja, ja. Moeten we dan ook nog, voordat we gaan uh, praten over wat er nou precies in zit... Uh, of wat je precies kan vinden ook... Uh, moet je ook echt met je handen dan de poep openbreken als je eenmaal uh, dat gaat onderzoeken? Nee, ik zou er wel voorzichtig zijn om met je handen uh, poep aan te raken. Uh, vooral bij, uh, bij vossen en zo. Dat kan nog wel eens uh, een ziektes op, uh, opleveren. Maar als je gewoon met een stokje uh, een beetje in gaan, gaat roeten... Ja. dan uh, is het geen probleem. Nee. Dus we moeten eerst over een soort angst heen. Misschien ook omdat we het vies vinden. Maar dan uiteindelijk met uw poepkaart in de hand. Ja. Uh, wat kunnen we allemaal zien? Wat kunnen we vinden? Nou, op de poepkaart staat onder andere bijvoorbeeld uitwerpselen van, uh, van een vos, uh, van reeën, uh, van een konijn, maar ook van wat uh, zeldzamere soorten als uh, een wezel, uh, een bunzing, de kleinere wel. En met de poepkaart kunnen we dan dus zien wat, wat van een wezel is en wat van een vos? Of kunnen we ook zien wat hij gegeten heeft? Kunnen we, leren we dat ook? ja um, op de achterkant van de, uh, het is een A4 kaart op de vorige zijde staan uh, illustraties van de verschillende soorten poep en op de achterzijde staat uh, beschreven wat je eventueel ook in de poep kunt tegenkomen want um, sommige soorten die hebben ook specifieke uh, dieetwensen ja, ja, ja. Nee, maar wat, wat kunnen we dan echt waar moeten we dan echt op letten nou, bij de vleeseters kan je bijvoorbeeld bordjes van kleine zoogdiertjes als muizen of mollen tegenkomen. Maar ook schildjes van insecten, vogelresten. En dat kan je ook zien aan de veertjes die er misschien in zitten of de haren van konijnen. Dus op die manier kan je eigenlijk een beetje herleiden wat een beest gegeten heeft. En zo kunnen we allemaal de natuur toch weer een klein beetje beter leren kennen? Ja, absoluut. Kijk, heel goed. En waar kunnen we de poepkaart krijgen, Jasper? Uh, de poepkaart is bestellen op mijn website. Dat is uh, www.jasperderuiter.com <laughs> Ik dacht even www.poepkaart.com <laughs> Dat had het ook gekund. <laughs> <laughs> nee, dat is het dus niet. Jasperderuiter.com, daar kun, uh, kun je het vinden. Dankjewel, ja. Jasper. Graag gedaan. En dat was hem zo'n beetje. De dag die was, 25 februari, nog steeds wakker waren we. Nu al wakker gaan we worden. Ook omroep BNL. Martijn Middel. Ja, uh, jullie hadden het over Johnny Cash. Zijn geboortedag is het vandaag. Ja. Maar het is ook de geboortedag en de verjaardag van Fats Domino. Daar hebben we het zometeen ook over. Ah, lekker. Ja. Leuk, gaan we draaien ook. Hè, ja, zeker, natuurlijk. Als je over muziek praat moet je het draaien of laten horen. Nou, nog iets anders? Uh, ja, genoeg. genoeg. <laughs> luister maar. Een heleboel. Zo, uh, oh, ik, ik ga luisteren. Twee minuten volhouden, nu het nieuws.